politieagenten ontslaan die demonstranten hebben gedood. Dat zei hij in een toespraak op de staatstelevisie. Met de maatregel wil Sharaf de betogers tegemoet komen die ontevreden zijn met de situatie in Egypte na de val van het regime van Mubarak. Sinds gistermiddag hebben zich weer veel demonstranten verzameld op het Tahrirplein in Cairo.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 Op Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Door de as die de vulkaan uitstoot is het vliegveld van Catania gesloten. De asdeeltjes kunnen problemen opleveren voor vliegtuigen. De uitbarsting van de Etna levert geen gevaar op voor de eilandbewoners. De lavastroom gaat in de richting van een onbewoond bergdal. In Amsterdam hebben Chinezen met een dans van de leeuw gevierd dat ze zich 100 jaar geleden in Nederland vestigden. Na het afsteken van een 100.000 klapper danste zo'n 100 Chinese leeuwen van de dam naar de Nieuwmarkt. Volgens de organisator was het de grootste leeuwendans die ooit in Europa is gehouden. Het weer tegen de ochtend, kans op een bui. Morgen overdag eerst zonnig, in de loop van de dag enkele buien. Het wordt 19 graden aan de kust en 23 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, C zon. Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu een Nightwalk. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The On-Air Dance Show. Dance for FM. 106.9. W. Nightwalk. ZFM's dance shows.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 come together we we'll stay forever come together hey hey Come together Hey, hey, come together. Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marielle Geman met het NOS journaal. De politie heeft Tristan van der Vlis, die een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn, ten onrechte een wapenvergunning gegeven, melden bronnen bij justitie.